uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. Gevonden. Mark de J houdt vol dat andere Everink hebben vermoord. Zij zouden de J daarna hebben ontvoerd.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 Dit was het NOS Show. De FM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. De A12 van Den Haag naar Utrecht is nog deels versperd bij Reewijk door een ongeluk. De vertraging is daar drie kwartier en daardoor ook een half uur op op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda voor knopend Gouwen. Verder zorgen de werkzaamheden op de A28 het hele weekend al voor problemen. Van Zwolle naar Amersfoort is de vertraging tussen Nijkerk en Hoevelaken een kwartier.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 Ja, ik zou zeggen allemaal een hele goede middag. Hier is de weer ondergetekende vredei. En dat allemaal bij ZFM Entertainment for You. Tot de klokjes van 7 uur. Maar dat is dan de formatie Big Mountain. En baby, I love your way. Ik zou zeggen welkom. Nogmaals een hele goede middag. Hier is hij dan weer ondergetekende, Fred je hey. CFM Zandvoort. En dat allemaal op 106.9. 104.5 op de kabel. En natuurlijk op TV tekst En DHP Plus. En we gaan lekker verder met... Uh, ja uh... ZFM, de zender van Zandvoort en Omstreken. En dat is Johan Heuser. En waarom kan ik die mooie tijd niet vergeten? Blijf lekker luisteren.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 I'll Dromen verdwijnen, dan is daar de realiteit. Heet ik toch verkeerd? Waarom ging jij weg? En liet mij alleen? Dat uh, was een Johan Huize. En waarom kan ik die mooie tijd toch niet vergeten? Hier bij CFM Entertainment for You. En ja, er is weer van alles te beleven hier in Zandvoort. Dus ik zou zeggen, ja, uh, ja uh, laat, uh, laat je niet tegenhouden door het weer. We gaan lekker verder met uh, King Afrika en Ola Bomba. Oh. Sensual, un movimiento sensual, sensual, un movimiento muy sexy, sexy, un movimiento muy taxi. sexy, sexy, tú que se vienes a solas con este baile que es un... Ik ben dood, Sexy, sexy. la cabeza un movimiento sexy un movimiento sexy una mano en la cintura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 Naar de hemel staren Dan straal jij nog Voor altijd daar bovenaan Zie je die ster De ster Hollands Een ster vernoemd naar jou. En uh, ja, mm, heerlijke muziek. En uh, ja, nee, die ster zien we nog niet. Het is nog een beetje te, te, te licht. En uh, ja, schakel je net pas in. Ik zou zeggen, een hele goede middag. Entertainment for you. En we gaan verder met Belinda Kinner en Zeven Oceanen. De rivier in jouw ogen is blauwer dan blauw. En het voelt...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 De oceaan Voorzitter, de en Zeven de We gaan verder met van en laat me. de ministerie van de ministerie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 Dan loop ik bijna over van geluk. Ik kan jou blindelings vertrouwen. Ik ben bij jou ook niet meer bang. En ik zal altijd van je blijven houden. Jij bent het mooiste wat mij ooit is overkomen Het allerbeste wat ik wensen kon ben jij Als jij mij aanraakt en je zegt Ik hou van jou dan voel ik echt Dat er een wondertje gebeurt met allebei Een de ontwaken van de eerste zonnestralen Draai ik me heel voorzichtig even op mijn zij Een e Jij bent mijn toekomst, jij bent mijn hoop Jij brengt het beste wat ik heb in mij weer boven En jaagt mijn tranen op de loop Er is geen dag met jou hetzelfde Geen nacht met jou gaat zo voorbij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 Echt dat er een wondertje gebeurt met allebei En bij het ontwaken van de eerste zonnestralen Draai ik me heel voorzichtig even op mijn zij En in het jonge ochtendlicht kus ik je zacht op jouw gezicht En ik fluister in je oor, jij Was hij dan, Peter Marnier, en hij had het over als je me aanraakt. En uh, ja, we gaan iemand in de uitzending halen. En dat is Petra Verzundert. Ik zou zeggen, hallo Petra, een hele goede middag. Een hele goede middag. Nou, hier is het uh, zomaar uh, bar slecht op het moment, toch? Nou, hier ook, hoor. Het is, oh, het, uh, het, komt, het uh, Ja, het komt met bakken naar beneden zo nu en dan. Ja, dus dat, uh, ja. <laughs> Daarom was ik ook een beetje verlaten. Dat, uh, ja, dat heb je dus. Ja, hey Petra, jij zit heel ver weg momenteel. Ja, klopt. Althans, voor mij wel in ieder geval. Ja, ik zit momenteel <laughs> in België. Ja. Nou, ja, eigenlijk zou je in de studio zijn inderdaad vandaag. En dat, ja, en dat klopt, kon niet... ik had vandaag eigenlijk naar de studio willen komen. Ja. Maar wij hadden in februari al afgesproken dat we familiedag hadden. Ja, dus dat... En uh... ja, dat is ook belangrijk natuurlijk. Uh, dat sowieso, ja. Ja. Hé, hey, we gaan het eventjes hebben over ja, jouw singeltje. Ga jij ja. met me mee? Ja. Nou. Ja, ga jij met me mee? Ja, uh, ik zou willen, maar... Ja, je bent al weg, dus... Ja, <laughs> ja Ja. <laughs> um, ja, ik heb het uh, liedje heb ik dus, uh, zelf geschreven en gecomponeerd. En ja. uh, ik ben vorig jaar februari uh, pas voor het eerst gaan zingen... samen met Jan Koevoet als duo. Ja, klopt. En wij hebben dus uh, drie singles uitgebracht. Drie duet -singles. ja En Jan die had vorig jaar november had die twee singles geschreven... En één daarvan was geen duet. En uh, ja, vorig jaar ben ik ook uh, zelf gaan schrijven. Ik zeg, nou, ik leg het weg. Misschien komt het ooit eens van pas. En uh, ja, dat was dus nu. Want uh, omdat Jan dan twee uh, singles had geschreven. Ja. En één met solo. Ben ik ook met een solo uitgekomen. Ja, want uh, Jan hebben ik inderdaad... Uh, heb ik laatst nog eens uh, gesproken met En uh, ja, toen vertelde hij dat het uh, ja, uh, geweldig met je ging. Gewoon solo ja. en uh, ja... Uh, fantastische single. En ja. Hij zou ook, uh, hij zou ook nog gaan proberen om uh, uh, bij de eerstvolgende single die jullie samen uitbrengen, om dan uh, eventueel ook alsnog hier te zijn. Oh, nou, dat zou leuk dus zijn. Dat, uh, ja. ja, dat ja. zou wel heel leuk zijn, inderdaad. Ja. ja. Als het goed is, komt hij uh, in november uit. Ja, klopt. september ja. of december, ja. Ja, we hadden het over eind oktober, inderdaad, begin december. Ja, ja. Dus uh, ja, we gaan, uh, we gaan dat sowieso afwachten. En uh, ja. ja, deze single natuurlijk, uh, ja, uh, hij gaat uh, als een trein, moet ik zeggen. En, ja. Uh, ja, hij gaat uh, echt heel goed. En ja, ik heb hem zelf geschreven en gecomponeerd. Ja, en ik had uh, van tevoren ook nog nooit iets op papier gezet. Nou, dus ja, dat is fantastisch. Uh, van, ja. ja, het is echt uh, een mooie single geworden. En hij is dus opgenomen bij Manfred Jongenelis in de studio. Ja, Jongenelis inderdaad, dat ja, die kennen we eigenlijk allemaal wel een beetje, degene die ja, van de, de Nederlandstalige muziek houden. Ja, klopt. Hè, maar de, de, ja, wat, wat, wat zijn jouw vooruitzichten? Waar, uh, is het is een richting waar je ergens naartoe gaat werken? Of? Nou, ik ga eerst uh, na volgende week zondag toe werken. Dan uh, sta ik uh, in toppen van Oranje bij de opnames in Krooswolde okay. in Groningen. Oké. Okay. En uh, ja, dan uh, gaan we zachtjes aan weer met de nieuwe single beginnen... die uh, van het jaar nog uit gaat komen. En uh, volgend jaar wil ik toch zelf ook weer met de solo uitkomen. Dus nou, daar is weer genoeg uh, te doen. Ja, en uh, nog, nog uh, grote optredens die je bij gaat wonen? Of? Uh, die we bij gaan wonen. Nou, ja, volgende week dan sowieso dan, uh, Toppers van Oranje. En voor de rest hebben we heel veel... Uh, uh, optredens, uh, ja eigenlijk overal uh, bij ons in de buurt. Ja, zowel uh, besloten als uh, ja, gewoon podia. Ja, ja klopt. Ah, Oké. Okay. En uh, ja, een album, uh, ga je daar naartoe werken? Of uh, denk je van uh, ik blijf voorlopig even je singeltjes uitbrengen en dan uh, lekker samen met Jan? Ja, we blijven natuurlijk voorlopig uh, samen zingen en Jan die komt natuurlijk wel met een, uh, een album uit. Ja. Hij heeft uh, Zijn vijftigste liedje heeft hij geschreven. Ja. Dus al die vijftig liedjes komen op drie cd's te staan. En die komen dus uh, oktober, november ook uit. En daar staan ook onze gezamenlijke liedjes op. Ja, klopt. Uh, dat, uh, ja, ja dat, uh, dat, uh, dat had ik inderdaad helemaal begrepen. Uh, ja, een, een driedubbel cd eigenlijk. Ja, nou. Ja, met alles erop en eraan. Nou, dat moet goed ja. komen. Extra feest, hè? Ja, toch? Ja, zeker. Nou ja, en, uh, ja ik, ik hoop in ieder geval uh, dat, uh, dat het jullie uh, uh, voorspoedig gaat en ja, ja. dat het allemaal uh, mag lukken. Ja, dankjewel. Dat zal vast wel. En natuurlijk is mijn clip nog te zien op YouTube. Ja. En uh, verder, uh, als ze me willen volgen, dat kan via Facebook. Mm -hmm. En ik heb ook met Jan samen een gezamenlijke Facebookpagina. Jan Koevoet en Petra van Zunder. Dus... Mm, even kijken. Je bedoelt, je hebt alleen een gezamenlijke of, of je hebt ook nog een eigen? Ja, we hebben... We hebben ieder een eigen, maar ook een gezamenlijke pagina. Ah, oké, okay, op die fiets. Ja. Nee, nee, dat is prima. Dat is duidelijk. Ja. En dat uh, gewoon uh, Petra verzundert? Ja, dan moeten ze het wel omdraaien. Petra zundert van. Oké. Okay, Petra zundert van. Ja. ja. Duidelijk. Ja? Ik denk dat we hem eventjes gaan draaien. Ik zou zeggen, uh, ja, heel, uh, heel een heleboel plezier nog uh, daar in uh, België. Ja, dankjewel. Dat zal vast lukken. Dat, uh, dat denk ik ook en, uh, wel. Ja, hopen dat het weer nog een beetje mee zit daar, hoor, want... Ja, ja, hier niet in ieder geval. Het nee, ja, het staat hier op te regenen. Hoor. Ja, en, nou, ja. Zijn ja hier, dan, hier in Zandvoort ja. zijn er ook aardig wat optredeners vanavond. En uh, ja, het zou zonde ja. zijn als het allemaal in het water valt. Dus. Ja, dat is wel jammer dan. Hè? Ja, inderdaad. Ja, ja. Nou, en uh, als dan de volgende single uit is. Nou, dan uh, wie weet zien we dan elkaar. Ja, zeg ik. Uh, ja en uh, Anders uh, zie ik je met Jan uh, verschijnen. Als dat uh, allemaal uh, mag lukken. Ja, precies. Ah, Oké. Okay. Hé, hey, ik zou zeggen, groetjes daar. Ik ga hem ja. lekker draaien. Is goed. Jullie ook die groetjes. En bedankt voor het interview. En Graag gedaan. Ja, dankjewel. Ah, Oké, okay, Petra. Hé, hey, hey, groetjes. Groet allemaal. Tot gauw. Jawel. Doei, doei. Doei, Petra van het en ga jij met me mee. bij mij, Petra Verzundert. En uh, ja, een lekkere, vrolijke meestamper. En ik zou zeggen, ja, bezoek haar eens eventjes op, uh, op Facebook. En uh, ja, natuurlijk ook bij Jan Koevoet te vinden. En, en wij gaan verder met het volgende nummer. En uh, ja. Entertainment for you. Meer dan radio. En zo is dat. Otis Reading and I Got Dreams to Remember. I've got dreams.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 a friend But I saw him kiss you again and again dreams. These eyes of mine, they don't fool me Why did he hold you so tenderly? I've got dreams Dreams to remember Listen, honey I've got dreams Rough dreams FM Entertainment For You Auto's Reading was dit En I Got Dreams To Remember En we gaan lekker verder met uh, Johnny West En uh, Lange Fransie En Lekker Ding Lijven lekker luisteren tot 7 uur Entertainment For You Hoor oh, wow. oh, ik het goed Staan. Jij lekker ding. lekker ding! Ik wil jou alles geven. Ik heb niet veel. Ik laat je nooit meer gaan. Je me gaan. Jij lekker ding! Ik heb zitten chicken je bent lekker. Ik marieer over de vraag hoe je smaakt bij snik. Ik ben beter stel gek. Maar ik kan ze links laten liggen als ik jou kan ontdekken. Maar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 Je Jij lekker ding, lekker ding. Ik wil jou alles geven. Ik heb niet veel, ik laat je nooit terg Jij lekker ding, kus, beliefste. Dat was hij dan, John West en lange Frans en lekker ding hier bij CFM Entertainment for you. En uh, ja, we gaan uh, Theo proberen te bellen, maar uh, ja, we hebben Theo nog niet te pakken gehad. We gaan verder met Daniel Lopes en I will never stop. Girl, there's no time for love if you don't know how you feel, I promise you, we can try again.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 Daniel Lopez en I Will Never Stop. Ja, en uh, zoals beloofd hebben we Theo kunnen bereiken. Ik zou zeggen, Theo, een hele een goede, ja, middag nog steeds. Ja, goede ja, nog, nog een paar, nog een paar uh, minuten. Ja, ja, middag, avond. Hé <laughs> hey, Theo, ja, uh, ja, je was eventjes, uh, eventjes ja. bezig, ja, dus we konden je niet bereiken. Dus. Uh, te badderen. Ja, hey, even over je, over je singeltje. Ja. Ik eh, zag die nacht, of ik zal die nacht nooit vergeten. Ik zal die avond nooit vergeten. Oh, ik, ik heb de nacht. Die nacht. De nacht. Ja. ja, die vergeten. ik ook nooit de nacht, maar het is uh, <laughs> <laughs> toch echt die avond. Ja, nou ja ik, ik, ja, ik weet ook niet hoe dat komt dan. <laughs> ik zal die nacht nooit vergeten, heb ik hier staan. Dus dat maar goed, ik zal die avond nooit vergeten. Daar gaat het om. En uh, ja, wat, uh, is, het, uh, is het een, een, een nummer wat uh, een beetje persoonlijk vlak uh, is gemaakt? Of uh, is het echt. Uh... Ja, het is, uh, ja, het is eigenlijk een, uh, het is een, het is een koffer van Boy Prince. Ja. De, mensen, de meeste mensen kennen hem, denk ik wel. De... Ja, de Belgische zanger, hè? Ja. En, uh, zeker uh, uit, de, uit de piratentijd van uh, voorheen. Ja, het is eigenlijk een cover en uh, het is eigenlijk een rustige ballad. En. Uh, ja, toen zijn we de studio ingedoken voor een, uh, een ander jasje aan uh, aangegeven. Ja. En uh, ja, na tevredenheid, mag ik hopen? Ja, ik ben er ook uh, bijzonder trots op. Ja. En ik uh, krijg niks als goede, goede reacties, positieve. Oké. Okay. En, uh, ja. Leuk. Ja. Hé, hey, uh, de single gaat, uh, hij gaat goed? Ja. Hij gaat, uh, ja. Hij gaat goed. Ja, oké. Okay. En... Uh... Wat, wat, wat, wat zijn jouw vooruitzichten? Mijn uh, vooruitzichten zijn ja, natuurlijk. We blijven natuurlijk aan de gang. En uh, het is de bedoeling het eind van het jaar weer een, uh, weer een single maken. En uh, ja, ik moet ook een beetje in de lift blijven. En, uh, ja. Ja, dat zijn we een, uh, toch wel mijn voornemens. Oké, okay. en, en, en uh, ooit een, een albumpje uit gaan brengen of blijf je het bij singles houden? Ja, ja een album is nog niet, uh, niet aan de orde. Uh, tenminste, daar heb ik ook helemaal niet over nagedacht, nog niet. Ik nee. vind eigenlijk het leukste gewoon zelf een uh, ja, single vind ik gewoon het leukste eigenlijk. Ja, oké, okay, dat, uh, ja, dat duidelijk, ja. Een ja. Ja, hoop, uh, hoop er ja, inderdaad dat voor je, om... Uh, vragen, volgens mij als je uh, gewoon één goed liedje hebt en uh, ja, vind ik dan. Ja, ja, nee, maar een hoop mensen kiezen er natuurlijk voor om, uh, om gewoon lekker singles uit te blijven brengen. Omdat, ja, uh, het is toch een prijzige uh, bezigheid. Het is zaak natuurlijk ook een prijskaartje na, hè? Ja, inderdaad. En uh, daarom zeg ik... Ja, een album is... Uh, ja, is wat prijzig, natuurlijk. En, uh, ja, misschien als het uh, ooit... Uh, een beetje... Uh, voorspoedig gaat, dat het... Uh, ja. Hè, dat je altijd kan zeggen van... Joh, we gaan nu alles uh, om een verzamelcd uitbrengen. De tijd zal het leren. Toch? Ja. Hé hey Theo, uh, ik, ik, ik ga... Uh, uh, ja, ik ga hem eigenlijk... zo draaien... Uh, we hebben nog heel kort, anders kan ik hem niet meer draaien voor je. Uh, waar kunnen mensen jou nog vinden? Uh, de mensen kunnen mij vinden op, uh, op uh, Facebook, op uh, Angela en Theo Bomaers. Oké. Okay. Daar staan, staan ook alle filmpjes op, er staat van alles op. En dat uh, ook op uh, YouTube neem ik aan? Uh, ja, op YouTube staat wel, een, uh, de single staat er zelf op, maar er staat er geen clip op. Ah, Oké, okay. en die komt er nog wel? Die, ja, die komt er niet, nee. nee. nee Oké. Okay. Nee. Um, of misschien dat ooit opnieuw als je hem opnieuw uitbrengt. Ja. toch een optie. Ja, <laughs> Oké okay, Theo. Hey, uh, we gaan hem even draaien. En dan ja. ken je nog net voor het nieuws. En dan uh, zou ik jou zeggen, ja, uh, hele, hele, fijne avond, nog een goed weekend. Een hele fijne avond. En uh, we gaan hem draaien. Ik zal die avond nooit vergeten, zou ik maar zeggen dan. Inderdaad. Ja, Hoi <laughs> hey, Theo. Voor het, uh, voor het interview en. Uh, ja, ik wil alle luisteraars uh, heel veel plezier wensen met het station en uh, jullie veel uh, succes. Ja, dankjewel. En uh, jij ook natuurlijk heel veel succes. Ja, en, uh, dankjewel. Ja, we hopen elkaar uh, toch uh, in de toekomst hier te ontmoeten in de studio eventueel. Oké, okay, Theo. Hey, bedankt. Hey, groetjes. Oké, okay, bedankt. Dank. Hoi, hoi. Doei. De straten. koud en kil was mijn hart mijn meisje ging heen ik was nu alleen ik voelde me leeg en verward toen hoorde ik vrolijke stemmen en ik had het koud in mijn jas ik wist niet dat het de mooiste nacht van heel mijn leven was ik zou die avond nooit vergeten toen jij voor het eerst daar in mijn leven Zachtjes in een arme nam. Ik zag je staan, want toen af aan. Is alles voor ons, zo heel anders gegaan. Ik wist meteen, nooit ben ik nog alleen. Het is nu al zo lang geleden, we zijn er wel jaren een paar. We hebben samen stormen doorstaan, we kunnen niet zonder elkaar. En voel ik me soms wat verdrietig, dan neem je me zacht bij de hand. En dan leek de wereld nog zo keel, wordt weer een sprookjes lang. Ik zal die avond nooit vergeten. Toen jij voor de in mijn leven kwam. Ik zal die avond nooit vergeten. Zachtjes in mijn armen nam, ik zag je staan, Want toen af aan is alles voor ons. Tot zo tot zo'n adieu's gegaan, ik wist meteen, nooit ben ik nog alleen. Tot zover het ritme van ZierfM. Via de kabel op 104.5.